Uur. Gert Buk met het NOS Journaal. Een ruzie over het brexit-standpunt van het Britse Labour verdeelt de partij op. Een poging om Tom Watson, de tweede man van de grootste oppositiepartij te wippen... is gisteravond op het laatste moment afgeblazen... mede onder druk van partijprominenten. Het conflict ontstond doordat Watson openlijk zijn baas Jeremy Corbyn tegensprak. Watson wil in de EU blijven, terwijl Corbyn zich nog op de vlakte wil houden...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 Egyptenaren hebben voor de tweede dag op rij gedemonstreerd tegen president Sisi en corruptie bij de overheid. Aanleiding voor de protesten zijn een oproep van een Egyptische zakenman. In Suez kwam het gisteravond tot confrontaties met veiligheidstroepen. Een demonstrant zegt dat de politie traangas heeft gebruikt en dat er schoten zijn gelost. Wie in Egypte demonstreert tegen president Sisi neemt grote risico's. Demonstranten lopen de kans dat ze voor jaren in de gevangenis verdwijnen. Albanië is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6. Niet veel later was er een naschok van 5,1. Het centrum van de beving lag bij de havenstad Durres, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. Voor zover bekend is er niemand om het leven gekomen. Wel is er veel schade aan gebouwen. De aardbeving was de zwaarste in Albanië in 30 jaar tijd. Het weer, eerst vrij zondag, vanmiddag in het zuiden wat regen met een onweersbui... Is opnieuw vrij warm met maximaal van 23 graden te warren en 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomer. Zomerheers. Zandvoort is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Goedemorgen. Het is uh, zondagmorgen. Het is 8 uur. En dat getal 8 dat, uh, vinden wij wel heel erg leuk vandaag. Want dit is onze 80ste uitzending. jawel. Nou ja, dat wil zeggen, dit is onze 80ste opname. We hebben 80 opnamen gemaakt voor ZFM van uh, dit klassieke radioprogramma. En ik hoop dat u er net zo van geniet als dat wij doen van het maken. Goed, we gaan uh, vandaag uh, een uh, leuk programma voor u maken. We hebben mooie klassieke muziek. We hebben ook een aantal verzoekjes uh, binnengekregen. En uh, die gaan we in het tweede uur gaan we die laten horen. Het eerste uur gaan we gewoon van start met uh, wat we al hadden uitgezocht. Tweede uur hebben we dus een paar verzoekjes... Uh, het eerste stuk wat we voor u laten horen, aan u laten horen, is het concerto in D de mineur, deel 2. En daaruit het adagio. Het is uh, afkomstig van jan Sebastian Bach en Alexandro Marcello. Ja, wat hij eraan gedaan heeft, weet ik niet. Dat vermeldt de historie niet. Uh, we krijgen Chéline Moinet op hobo. En Larte del Mondo onder leiding van Werner Earhart. De meneer Alexandro Marcello, die heeft het stuk waarschijnlijk bewerkt, geannonceerd voor holbol en uh, kamerorkest. Goed, dan gaan wij verder met uh, de heer uh, Schubert en daarvan uh, gaan wij luisteren naar symfonie nummer 8 in C-majeur D 944, uh, The Great. Deel 2: Het Andante con moto. Frans Schubert, Berliner Philharmoniker, voert het uit onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Thank you. Ja, en ik realiseer mij ineens dat we geloof ik deze in de vorige uitzending ook al hebben uitgezonden. Toen heb ik u ook verteld dat, uh, dat met die nummering van die symfonieën van Schubert nog een beetje gerommeld is. Uh, laatste onderzoekingen hebben uitgewezen dat dit dus nummer 8 is. Terwijl uh, nummer 8 oorspronkelijk werd toegedeeld deelt aan de onvoltooide symfonie. Dat is nu nummer 7. En uh, ja, dat is. Uh, ...uit onderzoek gebleken dat Schubert die symfonie waarschijnlijk als voltooid heeft beschouwd... ...omdat hij uit twee delen bestaat en de meeste symfonieën bestaan uit vier delen. En vandaar dat hij dus als onvoltooid was. En nummer 7 was in de nummering van de Schubert-symfonieën overgeslagen... ...op de een of andere duistere manier. Nou, nu is het dus weer duidelijk. De onvolenderte, oftewel de of onvoltooide, is nummer 7, en dit is nummer 8. Um, prachtig stuk overigens. En nog al andere wetenswaardigheid is dat het een van de langste symfonieën ooit geschreven is. Want hij duurt in zijn totaliteit bijna een uur. En uh, dat blijkt ook wel, want ook dit deel duurt al kwa een kwartier. Dus, en als je dan uit vier delen bestaat, dan weet je genoeg. Cello Sonate in bes Majeur. Dat is de volgende die we gaan uh, draaien van Antonio Vivaldi. Um, het uh, catalogusnummer is RV46. Het, het deel wat we eruit draaien is het eerste deel. Het Largo. Het wordt uitgevoerd door Gaetano Nassilo op, op cello. Dan hebben we Saro Benici. Die speelt cello En Anna Fontana speelt Klaversimbel. En uh, dan hebben we ook nog Evangelina Mascardi. En die speelt luid. Hele mooie combinatie. is van Robert Schumann en dat heet Genoveva of Genoviva mag ook Opus 81 en dat is een ouverture het wordt uitgevoerd, dit prachtige stuk door de London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliot Gardiner Van het grote symfonieorkest gaan we naar de concertvleugel. Uh, de mazurka in Cis Mineur. Zo, nou dat is een behoorlijk aantal uh, kruisen. Of nee, dat zijn er maar vier. Cis is, uh, majeur is een heleboel. Maar Cis mineur, dat zijn er maar vier. Want dat is, loopt parallel aan E majeur. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte. Cis mineur dus, opus 50, nummer 3. En die, dat stuk is gecomponeerd door Frédéric Chopin. En het wordt uitgevoerd door Philippe Antremont op piano, uiteraard. Het wol tempereerde klavier boek 1. Nou, een kleine verklaring heeft dat wel nodig denk ik. Misschien ook niet, maar ik vertel het u toch. Um, vanaf de tijd van Bach werd de zogenaamde getempereerde stemming ingevoerd. Dus er werd eerst een soort temperatuur gelegd. Een, een binnen het octaaf werden de toosafstanden betaald, bepaald. En dan eh, werden die, die tonen dan geoctaveerd en zo werd er gestemd. Dat was eh, voorheen niet zo, want dan had je een groot aantal verschillende stemmingen. En het was wel zo dat die stemming ook altijd een beetje vals klonk. Omdat eh, de toosafstanden niet altijd helemaal klopten. Maar goed, als je naar hele oude muziek luistert en ook eh, muziek van voor de tijd van Bach, dan kun je dat nog wel eens horen. Nou, in Bach, Bach heeft er onder andere aan meegewerkt dat die getempereerde stemming, stemming er kwam. Vooral ook omdat de man behalve componist ook nog eens een heel groot mathematicus was. En eh, toen dat dus eenmaal werd ingevoerd, heeft hij een eh, meesterwerk geschreven, een studiewerk geschreven. Dat eh, heette Das Temperierte Komponist. Klavier. En dat bestond uit verschillende delen. Wij gaan nu uit boek 1 luisteren naar uh, de prelude in C majeur. En Keith Jarrett speelt het op piano. En als u, u zult vastdenken van gut, waar heb ik dit meer gehoord? Maar dat vertel ik u zo. De klavier en dit stuk, de eerste prelude, het allereerste stuk wat daarin voorkomt, bestaat uit louter akkoorden. En dat heeft Bach wel meer voor de gewoonte, maar in dit geval was het dus bedoeld om te laten horen dat in dit geval... Alle combinaties, alle tonen die je speelde, zuiver klonken. En dat was met de oudere stemmingen die in de middeleeuwen en vroeger barok gebruikt werden, duidelijk niet altijd het geval. Um, voor mij persoonlijk is het een, een jeugdtrauma, dit stuk. Want uh, ik zat op een school waar ik een van de weinige leerlingen was die pianoles had. En ik kon dit stuk spelen. Als jochie van een jaar of tien. En uh, dat betekent dat als er bezoek was op die school om te kijken hoe het daar toegang, toeging. Dan uh, werd Janssen weer uit de klas gehaald. En dan moest hij dit stuk weer spelen. Um, overigens die akkoorden die inspireerde later de heer Charles Gounod. En die kwam erachter dat er geen enkele melodie op zat. En dus schreef hij er een melodie op. En dat werd zijn wereldberoemde... Ave Maria. Dus dan bent u weer helemaal op de hoogte van dit prachtige stuk. We gaan nu verder met het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Eén van zijn bekendste. En het heet dan ook het Keizerconcert. Oftewel het Keizersconcert. Uh, hij heeft er maar vijf geschreven. Uh, vijf pianoconcerten. En dit was dus de laatste. Deel 2 gaan we eruit uh, beluisteren. En dat is heel mooi. Het Adagio Un poco Mosso. Ludwig van Beethoven schreef het dus, Alfred Brendel die speelt piano, samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. En dan gaan we dit uh, eerste uur besluiten met uh, twee arabesks. En dat is L66 nummer 1 in E majeur. componist is uh, Claude Debussy. En de, de pianist die het gaat uitvoeren, dat is Jean-Eflam Bavouzet. En die speelt, zoals ik, had, zoals ik al zei... Piano. We gaan daarmee naar het nieuws van 9 uur. En komen we straks bij u terug. En in het tweede uur hebben we een paar verzoeken van luisteraars. En dat vinden we leuk. Tot zo.